Kort hem bij het NOS journaal Steeds meer zieke ouderen kunnen in de toekomst niet terecht in een verzorgingshuis. Terwijl ze daar wel recht op hebben. Blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. De tehuizen zeggen dat ze minder geld krijgen van de zorgkantoren. Die regelen de verdeling van het beschikbare overheidsgeld. Het gevolg is dat tehuizen meer personeel dan verwacht moeten ontslaan. Dat ze dicht gaan en dat de wachtlijsten langer worden. Vier op de tien tehuizen verwachten dat ze binnenkort ook ernstig zieke ouderen moeten weigeren. Er is een dode gevallen in de groep van ruim 100 uitgeprocedeerde asielzoekers die al bijna twee jaar door Amsterdam trekt. De man van 26 is overleden aan verwondingen die hij vorige week opliep bij een vechtpartij in het gebouw waar de groep nu woont. De politie heeft twee andere asielzoekers opgepakt die hem zouden hebben mishandeld. Ze zitten nog vast. De uitgeprocedeerde vluchtelingen zwerven van gebouw naar gebouw in Amsterdam omdat ze niet in aanmerking komen voor officiële opvang door de gemeente. De Liberiaanse arts die samen met twee landgenoten werd behandeld met een experimenteel ebola medicijn, is alsnog overleden. Hij kreeg het medicijn Z-Map toegediend, dat goed had gewerkt bij twee Amerikaanse patiënten. Eerst reageerde de Liberiaan goed op de behandeling, maar gisteren overleed hij alsnog. Ebola heeft in het westen van Afrika al aan meer dan 1400 mensen het leven gekost. De A27 bij knooppunt Lunette is richting Hilversum tot na de avondspits dicht. Een gekantelde vrachtwagen met levensmiddelen ligt dwars over de weg, waardoor alle rijbanen zijn geblokkeerd. De bergingswerkzaamheden duren lang, doordat de vrachtwagen eerst moet worden leeggehaald. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend en waren geen andere voertuigen bij betrokken. De chauffeur zat bekneld en is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer nog op steeds meer plaatsen regen. In het uiterste noorden droog. Het is een graad of 18. Ook vannacht veel regen. Morgen vanuit het noorden steeds meer zon. En dan een graad of 17. Dit was Denneweer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland staat file door een ongeluk bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. Er is daar één rijstrook dicht. A27 naar Almere bij knooppunt Rijnsweert 3 kilometer. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Het verkeer wordt er langs geleid via de parallelbaan. Tot zover de verkeersinformatie.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 Come on. Uh.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 Chegando na balada toda linda, eu te vi você no camarote. Eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. No meu cartão foi bloqueado, e o meu limite I'm <laughs>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 Zone Dan 106.9.